7 uur. Het NOS Journaal. Dordrecht Meegens. Drie leden Nederlandse marine gevangen genomen in Libië. Meerderheid coalitie in Senaat onzeker. En hoogste opkomst staat de verkiezingen sinds 1987. <totstukken>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 Over de vrijlating van de drie Nederlandse mariniers... is volgens Defensie druk diplomatiek overleg aan de gang. Zometeen meer nieuws over de opstand in Libië. Nu eerst de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Of de coalitie een meerderheid haalt in de Eerste Kamer blijft onduidelijk. Na de Statenverkiezingen van gisteren is nu ruim 98 procent van de stemmen geteld...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 PVV-leider Wilders sprak van een geweldig resultaat. Volgens hem gaat de opmars van de PVV gestaag door. De PVV werd in de Provinciale Staten van Limburg de grootste partij... al haalde de partij daar niet meer zetels dan het CDA. Allebei tien. pva leider Cohen zei dat de rekening van de crisis eerlijker verdeeld moet worden. En volgens hem kan dat ook. Dan Libië weer. Libische opstandelingen hebben in de oliestad Brega... een aanval van Gaddafi's militairen afgeslagen...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 Voetbalclub FC Twente heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het toernooi om de KNVB-beker. In het eigen stadion versloeg Twente FC Utrecht met 1-0. Mark Janko scoorde in de 77e minuut. In de finale van de KNVB-beker speelt Twente tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk. Die halve finale wedstrijd wordt vanavond in Amsterdam gespeeld.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 ANUB b verkeersinformatie. De problemen zitten vanmorgen in het zuiden van het land. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is helemaal dicht... tussen Knoopend Leenderheide en Marhezen... na een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Bergen gaat vrij lang duren. Dus keer naar het zuiden kan beter omrijden via Venlo... over de A67 en de A73. Het zorgt ook voor files. Achter de afsluiting staat op de randweg Eindhoven... inmiddels twee kilometer voor Knoopend Leenderheide. En vanaf daar wordt hij dus omgeleid... Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, de kijkersvielen tussen Weert Noord en Leende, inmiddels 6 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, bestaat voorknopend Ridderkerk 4 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Deltaloid heeft goed nieuws. Volgens het onafhankelijke onderzoeksbureau Moneyview levert onze bankaire lijfrente bij een deposito van 30 jaar het hoogste eindkapitaal op.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 studenten, starters en professionals. Kijk voor informatie en gratis entree op carrièrebeurs.nl Dus u wilt goedkoper vliegen dan met vliegwinkel.nl Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs> de Nationale Carrièrebeurs. 11 en 12 maart in de Amsterdam-Rai. Kijk op carrièrebeurs.nl NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Uiteraard straks aandacht voor de verkiezingen. De coalitie blijft op dit moment steken op 37 zetels in de Eerste Kamer. Maar het is nog geen 23 mei. Straks de uitslagen, reacties en een analyse. Eerst naar die Nederlandse militairen die al dagen vastzitten in Libië. Ja, die bemanning van een Nederlandse marinehelikopter wordt daar vastgehouden. Dat is vanochtend bekend geworden. Ze zijn opgepakt bij de evacuatie van een Nederlander afgelopen weekend. En toen ging het mis, vertelt Otto Beeksma van het ministerie van Defensie. Afgelopen zondag is een poging gedaan... een Nederlandse staatsburger met spoed uit de omgeving van Sirte te evacueren. En, en daarvoor is de boordhelikopter van Hare de ingezet...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 In Tripoli overgedragen. En hebben inmiddels het land verlaten. En over de vrijlating van de drie bemanningsleden. vindt op dit moment uh, nog steeds intensief. diplomatiek overleg plaats. Want de drie mariniers worden dus nog steeds vastgehouden. Wat weet u over hun toestand? Dat betreft uh, de bemanningsleden van uh, de linkshelikopter. En uh, voor zover wij weten. gaat het hen goed. Worden ze goed behandeld. Wij weten dat Seerte. regeringsgezind is. Klopt het dat de troepen die ze aan hebben gehouden ook regeringsgezind zijn? Ja, dat is juist. Uh, Seerter ligt ongeveer 450 kilometer vanuit Tripoli. Uh, op het moment van de operatie uh, was de situatie rustig, maar dat kon snel verslechteren. Uh, de betrokken Nederlandse staatsburger kon op geen enkele andere wijze het land verlaten. En daarom is de bordhelikopter ingezet. Hoe gevoelig ligt dit? Uh, kortom, heeft u, hoe, is, hoe is het contact om deze drie mannen vrij te krijgen? Uh, Vanuit het ministerie van buitenlandse zaken is intensief overleg, diplomatiek overleg, vindt plaats. En, en... gaat dat goed? Uh, Hoe zijn die er onderhandelingen? Is goed, er, is, er, is goed, er zijn geen onderhandelingen, er is overleg met de Libische autoriteiten en uh, dat is intensief. En aan welk niveau moeten wij dan denken? Met wie, met wie wordt er gepraat? Uh, er wordt op een hoog niveau gepraat, maar er wordt ook op meerdere niveaus gepraat. Uh, ook vanuit het schip uh, is contact met de, de Libische autoriteiten. Dus er uh, wordt op diverse kanalen is er contact met de Libische autoriteiten. Op alle niveaus dus overleg. Op de beeks, maar wil het absoluut geen onderhandelingen noemen. U hoorde dat zojuist. Wij gaan naar Wim van den Burg, voorzitter van de Militaire Vakbond AFNP. Meneer van den Burg, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer hoorde u van de gevangenneming van de drie? Uh, gisteravond... Uh... Zijn zijn geïnformeerd door de hoofddirecteur personeel. We hebben afspraak dat als er incidenten zijn, dat wij vooraf worden geïnformeerd door de hoofddirecteur personeel. En ik schokte wel van, moet ik zeggen. Ja, want dit is nog niet eerder voorgekomen, zoiets? Nee, want het is ook natuurlijk een hele merkwaardige situatie. De situatie in Libië is natuurlijk ja, onberekenbaar. Je weet niet met wie je te maken krijgt. Tegelijkertijd snap ik heel goed dat als we daar een Nederlandse staatsburgers hebben... en die lopen een risico dat we die proberen natuurlijk te evacueren. Dus de inzet begrijp ik volledig. Maar daarmee neem je uiteraard ook het risico dat het, dat het mis kan gaan. Ik wou net zeggen, dan moet je zo'n actie wel heel goed voorbereiden, toch? Heeft u wel de indruk dat dat is gebeurd? Nou ja, daar heb ik geen informatie over. Uh, ik ken Defensie niet anders dan uh, dat ze uiterst zorgvuldig opereren in dit soort situaties. Uh, maar 100% garantie kun je nooit krijgen. Uh, het is natuurlijk een hele uh, moeilijke situatie in Libië. Uh, want je weet niet met welke mensen je te maken krijgt. Krijg je met regeringsgezinde mensen te maken of krijg je met de oppositie te maken? Uh, daarnaast is het natuurlijk zo dat uh, ja, de locatie waar je uh, die mensen moet uh, bevrijden, daar moet je maar van afwachten. Of daar toevallig dan ook. De Libische militairen zijn er, ja dan nee. Uh, dus in die zin is het natuurlijk altijd ongewist hoe zo'n situatie uh, zich, uh, zich uiteindelijk uh, hoe dat afloopt. Ja, wat wij begrijpen van uh, Otterbeekse, maar ook um, is dat het al on plaats heeft gehad in Seerte. Dat is überhaupt al een regeringsgezinde stad. En dat de militairen die de drie Nederlanders hebben aangehouden ook regeringsgezind zijn. Mm, is dat wat u betreft positief of negatief? Nou ja, uh, volgens mij is het, uh, is het uh, moeilijk te voorspellen op welke manier uh, de Libische uh, autoriteiten reageren. Omdat ook Libische autoriteiten volgens mij in twee kampen verdeeld zijn. En het is in die zin maar net met wie je te maken krijgt. Uh -huh. Zorgelijk is in ieder geval, als mensen al vanaf zondag worden vastgehouden... dat betekent dus niet dat Libische autoriteiten gelegen zijn... om al snel dit probleem op te lossen. Ja. En ja, ze zijn onberekenbaar, dus je weet ook niet hoe het verder afloopt. Wat vindt u ervan dat maar praat van gesprekken... en niet wil, um, het er niet wil omschrijven als onderhandelingen?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 Uh, nou ja, uh, het, het zijn uh, in feite ongewenste vreemdelingen, want uh, uh, ja, Defensie uh, is niet, uh, of uh, in Nederland natuurlijk niet in oorlog met Libië. Uh, dus dat betekent dat er ook geen oorlogsrecht van toepassing is. Uh, het gaat om Nederlandse militairen die, uh, nou kennelijk zonder vooroverleg, in een, in, een, in een ander land opereren. Nou, dan kom je aan de autonomiteit en de soevereiniteit van zo'n land. Uh, ja, en die heeft normaal natuurlijk het recht uh, om daar bezwaar uh, tegen te maken, maatregelen tegen te nemen. En dan is het inderdaad uh, in feite een soort diplomatieke rel... Uh, die dan inderdaad ook diplomatiek moet worden opgelost. Wim van de Beuren van de Militaire Vakbond AFMP. Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Graag gedaan. Ook nog even naar onze eigen verslaggever Hans-Jaap Melissen... van de Wereldomroep, is in Libië in de stad Dabia, waar gisteren gevochten werd tussen opstandelingen en het Libische leger. Hans-Jaap, is nog maar even naar die drie militairen. Die zijn, ik zei het al, overmeesterd in de plaats Sirte. Zit jij daar ver vandaan? Ja, dat is een soort obstakel op de weg naar Tripoli. Waar we al dagen zelf mee bezig zijn. Van, kun je daarheen rijden? Kun je daar langs? Kun je daar omheen? Kun je er misschien wel met een boot omheen? Want wij wilden ook zelf verder uh, westwaarts trekken. Mm -hmm. Maar uh, wij kregen steeds berichten dat dat niet kon. En gisteren uh, toen kwam vanuit de richting van zitten dus uh, vrachtwagens vol met. Uh, en pick-up trucks met. met uh, soldaten van Gaddafi. Of ja, troepen, zullen we maar gewoon noemen. Uh, ze hadden waarschijnlijk niet allemaal in uniform aan. Um, deze kant op naar Brega, daar hebben ze de plaats in te nemen, de olieinstallaties en um, na gevechten daar. Ik was gisterenmiddag in Brega, nou, je hebt de reportage gisteren kunnen horen, daar, daar vielen doden bij. Mm -hmm. Ik zag het zelf van 4, de team, de, de, maar die mensen zijn weer teruggegaan in de richting van Sitte eigenlijk, uh, nadat ze hier zijn weggeslagen. En mm. ja, Sitte is gewoon een, is een bolwerk van, van Gaddafi mensen, van zijn stam, uh, daar zitten veel mensen van zijn stam. Hij is daar zelf ten zuiden, net ten geboren. En ja, de vraag is nu hoe inderdaad. Ik heb net zitten meeluisteren hoe die uh, militairen behandeld gaan worden. Ik kan me voorstellen dat dat nog op een redelijke manier zal gaan. Alleen ja, Tafje heeft hiermee wel een soort onderhandelingselement uh, binnengekregen. Van ja, ik heb iets van jullie, uh, uh, van het Westen. Wat gaan jullie hiervoor terug doen? Ja, ja, het is natuurlijk speculeren, maar wat, wat denk je dat hij daar inderdaad mee gaat doen? Het is nog niet naar buiten gekomen, dus hij heeft er nog niet voor hem goede sier mee gemaakt. Dat hij de vijand in handen heeft. Wat zou hij ermee kunnen doen met die militairen? Nou kijk, vanuit het westen wil men hier een no-fly zone installeren. Uh, maar ja, dat, hè? Allerlei plannen, er komt uh, van allerlei oorlogstuigen voor de, voor de kust liggen. Er wordt hier gespeculeerd over een invasie. Nou ja, of het dan wel echt werkelijk kan gebeuren, dat weet je niet. Maar het geeft natuurlijk de Daffi wel ruimte om, om, om met deze mensen te onderhandelen. Dus, uh, het maakt zijn positie aan de ene kant natuurlijk wat sterker. En ook, ja, wat net ook al gezegd is... Uh, het zijn ongewenste vreemdelingen. Ik eigenlijk ook. Hè. Ik heb zijn allemaal zonder visum binnengekomen. Wat in het voordeel van deze bemanning werkt van, van die linkshelikopter helikopter is natuurlijk dat ze geen aanvalsmissie hebben uitgevoerd. Ze waren niet in gevecht uh, met ja. Gaddafi-mensen. En ja, het is maar ook eerder al, hè, een aantal dagen geleden zijn hier ook Britse Hercules-vliegtuigen in de woestijn geland om uh, mensen te evacueren. er zat volgens mij toen ook Nederlanders bij, zeven pucks. Ja. En toen werd er ook al gesproken over de integriteit van Libië. Officieel ja, mag je natuurlijk niet zomaar een land binnenvliegen. en uh, leuk je vliegtuig of je helikopter parkeren. Je schendt luchtruim en grondgebied van zo'n natie. Hans-Jap Melissen, uh, hartelijk dank. We spreken je later deze uitzending over de laatste ontwikkelingen in Libië. De uitslag is binnen, maar ja. Wat moeten we ermee? Joost Vullings is in de studio... die gaat straks uh, licht in de duisternis brengen, hopen wij. Eerst maar eens even naar Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg, Wijnand? Hoe is het op de A2 vooral met uh, ja, het ongeluk? Hè? Inderdaad, de problemen zitten in het zuiden vanmorgen. De A2 van uh, Eindhoven naar Maastricht is voorlopig helemaal dicht... vanaf knopend Leenderheide tot aan Maarhezen. Nou, een uurtje geleden gebeurde daar een ongeluk met een aantal vrachtwagens... Er zit ook een tankwagen bij, zonder gevaarlijke stoffen trouwens. Maar ja, het bergen duurt, gaat gewoon lang duren. Dus het verkeer vanuit Eindhoven wordt omgeleid via Venlo over de A67 en de A73. Nou, aan de overzijde trekt het veel bekijkers vanuit Maastricht. Er staat tussen Nederweert en Maarhezen 7 zeven kilometer dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is de day after the night before. En zekerheid is er nog niet voor de regeringscoalitie. Uitslag van de provinciale statenverkiezingen... heeft een aantal partijen winst opgeleverd. Andere verlies. Maar of de coalitie nou een meerderheid heeft... het ging er in de loop van de avond wel steeds beter uitzien. Maar uiteindelijk blijft het afwachten. Vindt u het spannend? Ik vind het spannend. Het is nu 9 uur, Mark Visser. De VVD is de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. De PvdA is de tweede en het CDA derde. Het ja, kon minder, maar het kon ook wel, wel beter. En ik denk, aansluitend een verrassing, de PVV. Die is nu onder de tien voorlopig op negen zetels. Nou, de sfeer uh, moet hier nog een beetje loskomen. Het is niet uh, wat we gewend zijn bij de PVV. Goedenavond, beste vrienden. Het kabinet, zo ziet het er tenminste uit haalt geen meerderheid in de Eerste Kamer. En daarom herhaal ik het nog maar een keer. Die rekening van de crisis die moet echt eerlijker verdeeld worden. En dat kan nu ook. En daar ben ik geweldig blij mee. We zijn niet verder gezakt. En dat betekent dat we een vloer hebben... Van waaruit we kunnen springen. Uh, sommige mensen met CDA moeten er dan nog van overtuigd worden dat die tip heel erg hoor is. Weet je wat je moet constateren is dat als dit de uitslag blijft, zoals die er nu voor staat, dan ligt het gedoogakkoord eigenlijk in de prullenbak. Wij krijgen er zoveel uh, politieke invloed bij dat ik uh, alleen maar verheugd kan zijn over dit resultaat. Het kan dus vanavond gebeuren dat we ook met deze combinatie van partijen in de eerste kamer die meerderheid gaan halen. En hoe zit het met de Pvv, de partijkreeger vanuit nul? Tien zetels bij in de Eerste Kamer door de Provinciale Statenverkiezingen. Um, het was een wat matte bijeenkomst vervolgens... waar Geert Wilders lang op zich liet wachten. In de loop van de avond kwam de sfeer er toch goed in. Naarmate de avond vordert kwamen er ook veel gunstige uitslagen uit de provincie Limburg voor de PVV binnen. Bijvoorbeeld Kerkraden met 25% van de stemmen voor de PVV, grootste partij daar. Ja, dat zijn natuurlijk uitslagen waar de aanhangers, die niet in grote getale zijn opkomen dagen...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 Is het nu een gedrang van je welste camera mensen? Meneer Wilders, goedavond. Hoe is het met u? De afloop. Na de afloop gaan we. Kijk, nou, we zullen even moeten afwachten voor een commentaar. Het is een drukte van je welste. Dames en heren, het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Geef onze een liefstrekker, het echte Limburgse meetje.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 Is het een overwinning? Ja, ik zie het zeker als een overwinning. Het is een overwinning. We stonden op nul zetels, we staan nu op 9. En wie weet worden het er nog meer. Overwinning zou nog mooier zijn geweest... als wat meer PVV'ers zouden zijn gaan stemmen. Het was veel comfortabeler geweest. Ik ben de eerste om dat toe te geven. Als we nu al op een meerderheid zouden staan met z'n drieën. En dat staan we niet. Dus daar zullen we nog flink voor moeten knokken. En wat betekent dat als dat niet zo blijft? Maar zover is het nog niet. Dat we nog meer overtuigingskracht moeten laten zien... Uh, om uh, die plannen toch door de Eerste Kamer te krijgen. Ik en hoopt u dan op de SGP en de 50 plus nou, Dat zou uh, zomaar kunnen. het Wilders, dus gisteravond laten we bij de PVV blijven. Per definitie de winnaar van de verkiezingen, want die hadden namelijk helemaal nog geen zetels in de Eerste Kamer en nu tien. Maar uh, Jos Vullings, uh, Haagse redacteur, hier aangeschoven. Um, heel erg tevreden klonken ze niet. Michiel Breedveld zei het ook al, het was wat mat. Is dat verklaarbaar? Ja, kijk, uh, aan het begin van de avond werd er zelfs helemaal niet gejuicht. Stonden ze nog op negen zetels en in de loop van de avond naar tien zetels gegaan. Maar ze hebben denk ik stiekem wel op meer gehoopt. Ze stonden eigenlijk consequent op elf, twaalf zetels in de peilingen. Ja. Over het algemeen wordt de PVV wat slechter gepeld. Te laag, ja. dus, ja, dus ik, ik weet bijna zeker dat ze op meer hadden gehoopt. Ja, en als dan ook nog niet de, de meerderheid uh, ruim gehaald wordt... ja, dan is dat toch wel een beetje een tegenvaller voor de partij. Ja, laten we het even over die meerderheid hebben. Een coalitie eindigt nu op 37 zetels. Dat kunnen we vaststellen nu. Want gisteravond was er nog even een kleine schommeling. Hè? Ging ja, rond een uur of 1 hebben ze de 38 gehad, ja. ja. Maar als we erop echt op eindigen, moeten we ook nog maar afwachten. Hè? Dit is natuurlijk ook maar een, een doorrekening uh, op basis van de, van de percentages. Uh, maar ik ben bang dat we wellicht tot, tot 23 mei moeten wachten. Want dan gaan die statenleden echt de Eerste Kamer kiezen. Voordat we het definitief weten. Maar hoe kan dat? Want uh, de statenleden zijn toch uh, uh, gebonden aan een partij. Is er, zijn er dan nog zoveel verschuivingen mogelijk? Nou ja, restzetels. Maar stel dat je voor. Ik, ik weet het even, stel dat je voor een Eerste kamer, zetels... dat je daar, uh, nou, noem ik het al, vijf provinciale statenleden voor nodig hebt. Maar heel veel partijen hebben er zeven. Je mm. hebben er twee over. Wat gaan ze daarmee doen? Uh, nu zit er nog in de Eerste Kamer één iemand nam, namens de onafhankelijke statenfracties, dat zijn de regionale partijen, die hebben net geen zetel gehaald. Dat zijn geloof ik ruim tien uh, Statenleden. Wat gaan die doen? Die hoeven niet meer op hun eigen man te stemmen. Want die haalt het toch niet. Ja, en dat kan net het verschil uh, maken. Daarnaast hebben we nog de restzetelverdeling. Uh, Kortom, uh, het kan uh, ook nog gewoon 38, 37 de andere kant op gaan coalitie kan terugvallen naar 36. Het is allemaal mogelijk. Ja, en, en is er uit het verleden een, een les te leren? In wiens voordeel is dat meestal, dit gedeel en gewiel? Oh <lacht> dus nee, nee, dat is iedere keer is dat weer anders. En wat dat betreft, dat wil ik toch nog wel zeggen, vind ik het toch echt, echt verbazingwekkend. En uh, ik ga de ergernis nu ook maar gewoon uitgooien. <lacht> is dat, dat VVD en CDA dus nergens een lijstverbinding zijn aangegaan. Dat was dus dat, niet slim. Nee, je kon van tevoren weten dat het heel dicht bij elkaar zou zitten. Daar deden ze heel laconiek over. Nou, dat zou achteraf gezien nog wel net het, het verschil kunnen zijn. Dus dat, ja, dat is toch wel uh, een beetje slordig van ze. Ja, nou goed. Dan gaan we dat uh, maar vragen aan Rutte straks. Blijf je nog even zitten zo. Ja, zeker. Kom nog even terug in de uitzending. Joost Vullings, dankjewel. En wij gaan door naar Mark-Robin Visser. Want die is natuurlijk in het stedelijk, waar die met de wethouder als gids. Ja, je nou, wat dacht je? Ja, nee. ja, ja, nee. We, we, we hebben net even de trap uitgeprobeerd, je weet wel. De trap, de, de entree-trap naar de eerste verdieping uh, van het Stedelijk Museum. Die is helemaal gerenoveerd en dus klaar, zou je kunnen zeggen. Hij was helemaal uitgesleten en nu hebben ze hem. Ja, op wat voor manier is het gedaan? Hebben dat weet niemand. Maar hij is weer helemaal als nieuw eigenlijk, meneer Van Mil. Ja, Zakelijk directeur, we hebben, de, we hebben de trap net uitgeprobeerd. U doet dat natuurlijk wel vaker, stiekem. Ja, iedere dag. Het is, het, nee, het is echt een feest om weer via de trap boven hier in de galerij te komen. Ja. En dan uh, dit prachtige werk van Den Fleven te zien. Ode aan Piet Mondriaan die de hele hal prachtig verlicht. En gisteren hebben we hier de voorbezichting gehad... en iedereen was echt ontroerd om dit weer hier te zien hangen. Ja. Het Stedelijk Museum is een klein beetje weer open. Althans, de oudbouw zijn allerlei maatregelen getroffen... zodat je hier het werk uit de collectie van het Stedelijk weer uh, kunt zien. Ik ga eventjes uh, naar de, raads, uh, de raad van toezicht zeg maar, van, van dit museum. Ik wist eigenlijk niet dat het museum ook een raad van toezicht had... Nou, dat weet u bij deze dan wel. <laughs> Iedereen heeft toezicht nodig, ook ja. het Stedelijk Museum. Ja, vertelt u even aan de luisteraars wie u bent? Ik ben Alexander Ribbink en ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum. Ja. Sinds een jaar of twee, hè? Een jaar of twee. Wat heeft u nou de afgelopen twee jaar gedaan als Raad van Toezicht zijnde? Nou, De belangrijkste dingen die je eigenlijk als Raad van Toezicht doet... zijn naast toezicht houden op hoe de directie uh, functioneert... is ook het benoemen van de directie. Uh -huh. En, uh, nou, we nou, de, en dan, dan heb je een directie benoemd en dan een van een directie. gesloten museum. Uh, wat nu weer open is, ja. en daar zijn we dus ook de opdracht. Ja, hij is nu, nu weer even open, maar de afgelopen twee jaar niet. Uh, de, het is al sinds augustus vorig jaar open. Ja. Dus de directie kwam binnen op 1 januari. En die is keihard aan het werk gegaan. En heeft sinds augustus vorig jaar de deuren weer geopend. En vandaag, of gisteravond dus, en vandaag is de officiële opening van de tweede tentoonstelling. Ja, temporary 2, in goed Nederlands. En daar hebben we eerst al Temporary 1 gehad. Het was echt nodig, he, dat er hier weer iets te zien en te beleven valt. Absoluut. Een dicht museum is natuurlijk uiteindelijk een dood museum. En het moet open. En het is weer open. En het is ook weer beschikbaar voor kunstenaars, voor toeschouwers, voor leerlingen... Van Scholen. Er werd gezegd de afgelopen jaren... de Amsterdamse kunstwereld is een beetje in slaap aan het sukkelen... en het dreigt een soort coma te worden. Ja, nou dat coma, daar zijn, de, de coma daar zijn we keihard uit. En het, het leeft weer en het bruist. En dat klinkt allemaal erg verkoperig... maar u zou ook gewoon eens door de week moeten komen. En als je ziet hoeveel het... mensen er dan zijn... De Raad van Toezicht probeert het stedelijk te verkopen en het moet gezegd worden. De voorkant is in ieder geval open. Ik ga straks met de wethouder van Kunst en Cultuur van Amsterdam nog eens even verder kijken hier in het stedelijk. Mark Robin Visser in Amsterdam dus in het stedelijk museum dat nog verbouwd wordt. Maar even open is voor een tijdelijke tentoonstelling. Direct na half acht spreken we met de premier en de leider van de VVD, Mark Rutte.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 Is koud? Dat zal u met een Bosch HR ketel niet overkomen. Kies daarom nu voor de betrouwbaarste, een Bosch HR ketel. Bosch geeft 5 jaar gratis extra garantie op de Bosch HR ketels. Kijk snel op boschcvketels.nl. Larex personeelsbemiddeling. Want zaken doen met Larex, dat werkt prettig.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 Daarom komt Frieslandbank met een spaar- en betaalmix. Een spaarrekening met een beste rente, waarmee je ook gewoon kunt pinnen. En zo maak jij van je spaarpot een betaalpot. Percentages wieb over hoeveel hebben we het? Dat 2,7 procent, Jort. Je kunt hem exclusief afsluiten via frieslandbank.nl. Hm, internet in Friesland, nou nou. <laughs> ja, Jort, willen eens kunnen. Kijk maar op frieslandbank.nl. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Leo 1, het NOS-journaal. Drie Nederlandse militairen in Libië gevangen genomen. Een meerderheid voor coalitie in Eerste Kamer blijft onzeker. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorel Megens. In Libië zijn drie Nederlandse militairen gevangen genomen... door een gewapende Libische militaire eenheid. Het zijn drie mariniers, zegt het ministerie van Defensie. Afgelopen zondag is een poging gedaan... een Nederlandse staatsburger met spoed uit de omgeving van Sirte... te evacueren...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 Tegelijkertijd snap ik heel goed dat als we daar een Nederlandse staatburgers hebben en die lopen een risico dat we die proberen natuurlijk te evacueren. Dus de inzet begrijp ik volledig. Maar daarmee neem je uiteraard ook het risico dat het, tot het mis kan gaan. De twee evacuees zijn door de Libiërs overgedragen aan de Nederlandse ambassade. Ze zijn inmiddels het land uit. Het blijft onduidelijk of de coalitie een meerderheid haalt in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van gisteren lijken volgens de voorlopige uitslagen... VVD, CDA en PVV samen te kunnen rekenen op 37 van de 75 zetels in de Senaat. Net niet genoeg voor de meerderheid. Maar premier Rutte houdt goede moed. De avond begon met een peiling. 35 zetels, dus niet genoeg. Inmiddels staan we op 37 zetels. <kriek> Dat is er nog steeds één te weinig voor de echte meerderheid. Maar we zijn er al twee omhoog. En ook CDA, fractieleider van Haarsma Buma en Wilders van de PVV... wachten eerst de definitieve uitslag af. Ik wacht maar eerst af tot de echte uitslagen allemaal binnen zijn. We moeten natuurlijk kijken naar de uitslag die het uiteindelijk wordt voor de Eerste Kamer. Dan kan je dat pas definitief zeggen. En het duurt nog tot 23 mei voordat dat duidelijk wordt. Dan kiezen de statenleden de Eerste Kamer.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 En volgens hem kan dat ook met deze uitslag. En als je dan kijkt naar de uitslag, dan moet je zeggen... die is voor ons, voor de Partij van de Arbeid, niet slecht. En voor het land is die geweldig. Ja! Het hele noorden van Ivoorkust zit zonder elektriciteit en water. De Nationale Energiemaatschappij zegt dat ze de toevoer... om politieke redenen moest stopzetten. Gewapende mannen zouden het gebouw van de Energiemaatschappij zijn binnengestormd. In het noorden van die voorkust wonen veel aanhangers van Ouattara... en dat is de rivaal van president Bakbo. Die verloor vorig jaar de presidentsverkiezingen van Ouattara... maar hij weigert op te stappen. En een kerkgemeenschap in de Verenigde Staten... mag op begrafenissen van militairen demonstreren... tegen het homobeleid in het leger. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Een vader van een omgekomen militair stapte naar de rechter... nadat leden van de kerk op de begrafenis van zijn zoon... demonstreerden met spandoeken waarop stond... Dank aan God voor dode soldaten. Het gerechtshof noemt het vrijheid van meningsuiting. De vader kan er met zijn hoofd niet bij. Mijn eerste thought was eight justices don't niet the common sense God gave a goat. We hebben vandaag... today that we can no longer bury our dead in this country with dignity. Volgens de Westboro Baptist Church sneuvelen er Amerikaanse militairen... in Irak en in Afghanistan als straf voor wat ze noemt het immorele homobeleid. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Om het weer van vandaag te weten kunnen we simpelweg naar gisteren kijken. En dat betekent dat we nog een vrije dag tegemoet gaan. Vanochtend vries het op de meeste plaatsen licht. Alleen in het zuidwesten van Zeeland is de temperatuur net boven het vriespunt gebleven. In het noorden zien we laaghangende bewolking en wat mist...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 De gevoelstemperatuur ligt vandaag dan ook maar net boven het vriespunt. Vanavond en vannacht is het helder en koud. De minimumtemperatuur komt uit op gemiddeld min 3 graden. Morgen mogen we nog een zonnige lentedag verwachten. De wind is dan wat minder krachtig. ANUW-verkeersinformatie. Ah, de ochtendspit stelt niet zo heel veel voor. In het zuiden van het land is wel een probleem op de A2. De weg is dicht van Eindhoven naar Maastricht... tussen knopend Leenderheide en Marhezen... Er is een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens. Uh, ja, ze moeten nog worden geborgen, dus voorlopig moet het verkeer naar het zuiden omrijden. Vanaf Eindhoven via Venlo over de A67 en de A73. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is een lange kijkerswiel ontstaan tussen Nederweert en Marhezen. 9 kilometer. Er zijn weer goede deals bij KPN, onze topaanbiedingen voor ondernemers.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 Bijna tien over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Met veel nieuws vanochtend: Uitslag, provinciale statenverkiezingen en Nederlandse militairen vastgehouden in Libië. Daarom nu aan de telefoon de premier. Mark Rutte. Goedemorgen. Voordat we naar de verkiezingen gaan, eerst even naar het gevangen nemen van die drie Nederlandse militairen. Die zitten al vanaf zondag vast in Libië. Um, ja. Wat is uw reactie daarop? Ja, ik heb eerder in uw uitzending de woordvoerder van uh, Defensie gehoord. Die heeft het zeer goed weergegeven. Onze reactie is omdat hij natuurlijk heel nauw luistert. in het belang ook van de verdere gesprekken om de militairen vrij uh, te krijgen. Toen we gisteren hoorden dat de Telegraaf vandaag met het nieuws zou komen. Ja, zich zich journalistiek, maar dat heeft ons natuurlijk ook genoodzaakt om onmiddellijk af te stemmen wat kun je er wel of niet verder over naar buiten zeggen. En alles wat er over te zeggen is, heeft die wordt net gezegd. U had dat liever stilgehouden, meneer Rutte? Ja, gaat, zoals u weet beeld het al sinds zondag. En dit zijn zaken die het meest gebaat zijn uh, bij totale uh, geheimhouding. Uh, ...omdat je dan uh, in alle rust ook die gesprekken kunt voeren... ...en ervoor kunt zorgen dat mensen veilig thuis komen. Wat me opvalt uh, aan de woorden ons, ook van in de in woordvoerder in van Defensie... ...is dat het niet gaat om onderhandelingen, maar om gesprekken. Is dat zo? Ja, zo is het. Maar het ja. is wel een ernstige zaak, als we nog uh, één ding mogen vragen. Nee, uit, uiteraard, nee, vanzelfsprekend. Nee, vreselijk, uh, uh, voor de drie man, uh, voor de bemanning van de, van de linkshelikopter... Uh, ...goed nieuws dat, uh, dat inderdaad uiteindelijk ook... de de twee Europeanen, waaronder een Nederlander, in veiligheid zijn gebracht. Um, maar alles is er natuurlijk op gericht om ervoor te zorgen dat uh, de bemanning ook uh, weer in veiligheid komt. Ja, nou zijn de Militaire Vakbond uh, vanochtend bij ons, dat heeft u misschien ook gehoord. Nu heeft ja. Gaddafi wel wisselgeld. Dat is natuurlijk wel zo, hè? Ja, daar, daar ga ik echt niet over speculeren. Het is echt ons allereerste belang nu dat uh, deze drie militairen in veiligheid komen. Uh, die hebben... Ja, dat, dat geldt u voor de hele krijgsmacht uh, die in het buitenland wordt ingezet. Altijd dat ook doen, met groot persoonlijk risico. Uh, en het minste wat wij kunnen doen, uh, daar tegenover is er alles voor aan doen... om voor te zorgen dat mensen als ze in de problemen komen of in een veiligheid komen. Goed, we snappen dat u daar niet heel veel over kunt vertellen. Meneer Rutte, dan de politieke realiteit in Nederland. Um, gisteravond de uitslag. Het werd in de loop van de avond steeds beter voor u, voor de coalitie. Maar u komt nog steeds één zetel tekort voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Wat gaat u daaraan doen? Ja, het is democratie. Dus wat zijn de opties? Nou, u heeft nog van allerlei opties. Tot mei, u kunt gaan wielen, dealen. Maar u kunt geen lijstverbinding meer aangaan, constateerde Joost Vulling net al. Was dat een foutje? Ik hoorde de keur van de heer Vullings. Dat zou kunnen, dat het achteraf gezien omstandig is geweest. Dat zou ik echt eens moeten nagaan. Ja, dat weet u nu nog niet, meneer Rutte. Want het heeft misschien u toch wel wat gezeten. Maar ja, ik, ik, ik, ik hoorde dus uh, Joost Vullings en ik ken hem als een uh, verstandig man. Dus uh, als hij dat zo stevig zegt, dan zit daar misschien een kern van waarheid in. Ja. Maar dat, ik weet niet of dat nou alles wat uitgemaakt want Je moet het ook niet overdrijven, het effect van lijstverbindingen. Misschien dat het net een paar honderdste of tiende van procent erbij kunnen doen. Je weet nooit waar dat omslagpunt zit, maar daar zit ook niet het grote verschil. Uh, dus uh, nee, het is nu vooral uh, zaak natuurlijk uh, ervoor te, te zorgen dat er door de staatsleden uiteindelijk... Uh, Zo'n uitslag wordt verzorgd dat bij uh, op die 37 is hoger eindigen. Ja, maar als u op 37 blijft, dan zult u bijvoorbeeld de SGP nodig hebben. Uh, is het dan zo dat uh, Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP... de schaduwvicepremier wordt van Nederland? <lacht> kijk, dan moeten we het hele oppositie zaken doen. En dan kijk je maar de SGP de heeft aangegeven dat ze dat graag willen. Dat ze bereid zijn om samen te werken. Ja, zeker. Dat is een partij die dicht bij deze coalitie staat. Maar op een aantal terreinen geldt dat overigens ook wel voor... Dus De 50-plus partij van de heer Nagel en op andere onderwerpen meer. Ja, en de partijen als meneer, en Groenlinks, meneer, meneer kies, Nagel wil dan deze... graag 100 euro voor de AOW erbij. Bent u daar ja, dat, toe dat, bereid? Dat dat, dat geldt we niet meteen klaar liggen. Uh, nee, maar weet u, de verkiezingen zijn net voorbij. Dat soort uh, uh, gesprekken, dat is allemaal voor later zorgen. Je zult vooral op onderwerpen, want zo werkt dat natuurlijk in de Eerste Kamer, op onderwerpen moeten zorgen dat je tot uh, meerderheden komt. En ik heb altijd al gezegd, ook in de Tweede Kamer, want er regeert een minderheidskabinet. we hebben maar al een paar onderwerpen meerderheid in de Tweede Kamer, dus, op al die andere onderwerpen waar dit kabinet in de Tweede Kamer geen meerderheid voor heeft, dat is de meerderheid van de thema's, ja. moeten wij altijd ontwikkelen van onze voorstellen, ver gaan rekening houden met de opvattingen van de oppositie. Ja, maar toch nog even over de SGP en meneer Van der Staaij gesproken. Want dan denkt u al gelijk aan de abortuswetgeving, om daar iets aan aan te passen? Ja, nee. Dit kabinet heeft afspraken gemaakt die er eigenlijk op neerkomen te zeggen. Thema's zoals abortus en euthanasie in Nederland. Ook het homohuwelijk, maar ook een ander thema, en bij de immaterialen bij te pakken. Die zijn in Nederland goed uh, geregeld. Daar hoeven geen verdere uh, ontwikkelingen plaats te dat vinden. Dat wilt u niet aanpassen? Uh, nee, nee, maar dat is ook niet. Uh, we hebben geen afspraak over het maatregelie-akkoord. Daar staat eigenlijk in, laten we nou de zaak laten zoals die is. Want die is goed. Er oh, kan dus... in Nederland gebeuren wat er op het terrein ja. van bijvoorbeeld abortus nodig is. Of iets van euthanasie. Uh, dus dat vraagt verder geen aanpassing. Dus ook niet als u daarmee de SGP over de streep kunt trekken? Goed, mijn, mijn indruk uit de reacties tot nu toe van de SGP is dat men heel goed begrijpt dat er in Nederland geen meerderheid is om abortus en euthanasie uh, terug te draaien, voor zover men dat daar zou willen. Uh, maar dat men ook kennis heeft genomen van het feit dat dit kabinet niet met verdere voorstellen komt voor verruiming. En dat zijn de afspraken die we in het gegeerakkoord gemaakt hebben, omdat dat ook het compromis is tussen de posities van aan de ene kant de VVD die op een aantal terreinen... Uh, en verruiming zou willen, maar op de andere kant ook het CDA, wat dat niet wil. Oké, okay, nou dat is interessant. Dan is de SGP, dat zal dus een probleem worden. Uh, 50 plus ook, want die, dat geldt voor die 100 euro extra bij de AOW. Dat heeft u niet zomaar ergens liggen, zegt u. Uh, ziet u nog andere partijen waarmee u kunt uh, handelen? Ja, ik begrijp dat, dat de markt open is nu, maar zo werkt het natuurlijk niet. Wij zijn in de Tweede Kamer, het Minderheidskabinet. even los van de Eerste Kamer, waar we mogelijk dan een zetel tekort komen. Ja, uh, dat snap ik maar. Maar, maar. Dan kan wetgeving alsnog stranden in de Eerste Kamer. Uh, ja, maar kijk, we zijn toch in de Tweede Kamer op, op heel veel onderwerpen als CDA, VVD, al en minderheidskabinet. Dus daar moeten we wel rekening houden met de opvattingen van de oppositie. Dus ik vind het allemaal in die zin ook niet zo heel veel nieuws. En het mooie daarvan is, dat heb ik al eerder gezegd, dat je ook in de Tweede Kamer nu al ziet dat de debatten aan kracht winnen. Nou, dat zal ook bij deze uitslag uh, nog eens een keer bestendigen, dat je als kabinet moet proberen om voor je voorstellen meerheden te verwerven die niet op voorhand gegeven zijn. Nou, het lijkt mij in een democratie in Nederland die altijd helemaal dichtgetikt zat met uh, dikke regeerakkoorden en, en fractiediscipline en alles wat vast, ook geen slecht nieuws. U zit er nog wel zitten, meneer Rutte. Oh, zeker. Ja. Nee, omdat ik ook merk dat we, ik denk in de Kamer breder dan de 37-zetels, die we nog mogelijk gaan halen dat er in de Kamer uh, ook, ook echt steun is voor de aanpak ja. die dit kabinet voorstaat. En het kan nog meer worden, want dat op 23 mei wordt het pas beslist. Maar ook nog weer minder, dat moeten we erbij zeggen. Zo is het. Meneer Rutte, hartelijk dank. Goedemorgen. Goedemorgen. Reddingsoperaties. Wat zijn de risico's en waar gaat het mis? Want mis ging het afgelopen zondag in Libië. Drie militairen, Nederlandse militairen, zitten sindsdien gevangen in Libië. Straks militair historicus Christ Klep daarover. naar Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe staat het met de problemen op de A2? Ja, die zijn nog altijd gaande. De A2 van Eindhoven-Maastricht is voorlopig dicht... tussen knooppunt Leenderheide en Marhezen. na een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Ze moeten nog worden geborgen en de weg moet nog worden schoongemaakt. Dus het verkeer naar het zuiden wordt omgeleid... via Venlo over de A67 en de A73. De andere kant op is een lange kijkersfile... ontstaan tussen Nederweert en Marhezen 9 kilometer. In het noorden is er juist een aanrijding geweest op de A28... van Hogeveen naar Zwolle. Daardoor staat de file tussen De Wijk en Staphorst 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteravond niet alleen uitslagen. Ja, ook alleen uitslagen natuurlijk. Maar ook in het voetbal. Eh, eerste ja. halve finale om de KNVB-beker. Twente tegen Utrecht. Twente won met 1-0. Valt er ja. meer over te zeggen. Nou, het was uh, niet zo heel goed, hè? Ik wou zeggen, de verkiezingen waren een stuk spannender We <laughs> hebben ja. uitslagen dan de voetbalwedstrijd, hoor. Dus het was ook met drie ogen kijken, zeg maar, gisteravond. Uh, Utrecht kreeg na 20 minuten een rode kaart. Uh, dat is natuurlijk nu weer het breekpunt. Want in Nederland wordt het altijd door de arbitrage gedaan. Het was wat zwaar, dat mag je zeggen. Maar het was ook wel heel onhandig van deze Cornelissen. En toen werd het 10 tegen elf. Utrecht ging tegenhouden, probeerde nog wel eens. Maar het was eigenlijk een toch wat spanningsloze wedstrijd, helaas. Duurde heel lang eer twente een goal maakte via Janko, die uiteindelijk altijd wel weer een goal maakt. Twente won, maar het was een wat, wat bloedeloze avond. Twente is niet helemaal in zijn goede doen. Dat kon je ook gisteren goed zien. Utrecht uh, had zich veel meer voorgesteld van deze avond. Na twintig minuten ging het licht toch wel een beetje uit in deze wedstrijd. Maar Twente staat wel uh, gewoon keurig voor de vierde keer in tien jaar in de bekerfinale. Het, het blijkt uh, een echte grote topclub te zijn in Nederland. Maar gisteravond was het qua niveau allemaal niet zo geweldig. Mm, is het dan ook niet flauw? We hoorden het vanochtend uh, Tom de Chatternay zeggen dat... Uh, uh, de scheidsrechter niet goed gefloten heeft, dat die rode kaart niet terecht was. Is, is dat niet een beetje jammer zo? ja nou, ik, ik snap zijn reactie wel, hoor. Je kan daar als je er honderd keer naar kijkt, op allerlei manieren uitleg aan geven. Het was wat zwaar. Dit soort dingen gebeuren vaker en dan worden ze niet gegeven. Dus ik snap wel zijn teleurstelling. Hij zei het overigens ook nog wel relatief netjes, dus in okay. dat opzicht mag het van mij wel. Maar we moeten inderdaad eens ophouden om voortdurend de schuld buiten onszelf te leggen in sport. Dat is een, is een hele slechte zaak. Je kunt alleen vooruitkomen in het leven als je weet wat jezelf de volgende wedstrijd beter kan doen. En dat moeten ze bij Utrecht doen. Bij Twente hebben ze dat al gedaan de afgelopen zondag. Dus wat dat betreft uh, is dat het uh, voortschrijdend inzicht heet dat in andere, uh, uh, andere delen van de samenleving. Hè? Gisteravond was het nog een uh, halve finale voor de beker, Maar dan in Duitsland ja. Bayern München tegen Schalke 04. Ja. Bayern verloor. Ja, die was een stuk leuker, die wedstrijd. Raoul, die altijd doelpunten maakt, 16 jaar lang bij Real en nu weer voor Schalke, eh, maakte een doelpunt. Bayern drong natuurlijk aan, gebeurde van alles. Er stond een man op doel, dat was wel interessant, die heet Neuer bij Schalke. Ja, die willen ze Barjair hebben, hè? heeft ooit gezegd, die willen we hebben. En de wedstrijd begon met 50.000 eh, eh, spandoekjes van mensen, van de supporters, dat hij niet moest komen. Maar daar trok hij zich weinig van aan, want na de wedstrijd zullen sommigen gedacht hebben, misschien moet hij toch maar komen, want hij moet alles tegen, werkelijk. Bayern er nu in vier dagen tijd de titel zo'n beetje verspeeld, kan je wel ja, zeggen. Nou, de en, de beker. en de beker. Uh, de druk loopt op. Uh, de ZDF uh, stelde weer wat vrolijke vragen aan de heer Van Gaal. Maar die staat met die 1-0 winst in Milan. Uh, voorlopig richting kwartfinale van de Champions League. Ja. Dus uh, zo hard gaat het nog niet. Maar het zijn wel weer leuke, kleurrijke en moeilijke dagen in Bijen. <laughs> Voor zijn toekomst moet hij eigenlijk de Champions League gaan winnen. Nou ja, ja. kleine klus. Nou ja, Tom. kleine klus toch. <laughs> Tot morgen. Wordt vervolgd. Hoi. Het is tien minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Maar gaan we maar weer even terug naar die drie Nederlandse militairen die al drie dagen gevangen zitten in Libië. Het is flink misgegaan bij een reddingsoperatie in Libië afgelopen zondag. De drie Nederlandse militairen werden overmeesterd door Libische regeringsgezinde troepen toen ze burgers wilden evacueren, waaronder één Nederlander. Militair historicus Chris Klep, goedemorgen. goedemorgen. Verbaast het u dat um, de Nederlandse marine zo'n reddingsoperatie überhaupt uitvoerde? Nou, het heeft me inderdaad wel enigszins verbaasd. Er is eigenlijk maar één scenario denkbaar waarom men dit gedaan heeft. En dat is dat men toch contact heeft gehad met die twee evacuees. Misschien via de satelliettelefoon. En dat men toch heeft gezegd dat het er erg rustig was. En dat daardoor die operatie uitgevoerd is. Maar het vreemde is dat wij begrijpen dat um, deze Nederlander in ieder geval niet weg kon uit Libië. En dat er wat, dat wat spoed gemaand was. Ja, dat, dat, dat zou suggereren dat het bijvoorbeeld een, een diplomaat zou kunnen zijn. Of in ieder geval iemand met een uh, bijzonder belang. Ik bedoel, ik zou denken op dit moment dat je juist moet zorgen dat je erg rustig blijft in Libië. Dat je niet de aandacht op je moet vestigen. Dus er zal wel een speciale reden zijn geweest waarom men dit extra risico heeft willen nemen. En dat extra risico is toch wel behoorlijk groot. Omdat zo'n linkshelikopter zich eigenlijk niet kan verdedigen. Het is een betrekkelijk kleine helikopter waarin maar een paar mensen mee kunnen. De, de twee piloten en waarschijnlijk een boordschutter. Iemand die de materieur bedient. Ja en verder kunnen er eigenlijk nog maar twee of drie mensen bij dan. Dus... Ja, echte, echte beveiliging had de helikopter ook niet. Nee. Maar meneer het bevreemd dan toch enigszins... dat de Engelse special forces te pas en te onpas, zo lijkt het. Met grote hercules het land invliegen... even mm -hmm. op oppikken en er weer uit gaan. Ja. En Nederlanders doen één actie en het gaat mis. Ja, we zouden in principe die capaciteit wel hebben. Alleen hebben we hem niet beschikbaar op dit moment op de korte termijn. Uh, dat zou wel de nodige planning vereisen. We hebben het troepen. We hebben een speciale interventieeenheid van de krijgsmacht die dat wel zou kunnen. Je zou in principe uh, bijvoorbeeld... Chinook kunnen invliegen. Dat is een grote transporthelikopter. Ja, Maar zegt u, zegt u dan eigenlijk niet... ...als je het doet, doe het dan goed en met alles wat je hebt? Ja, kijk, dus, als historicus kan ik uh, zo 100 voorbeelden geven... ...waarbij het goed gaat, omdat juist gepland wordt... ...op de onzekerheid. Hè? Uh, dat, is, dat is een kenmerkend aspect van het militaire uh, plannen. Je moet altijd rekening houden met onzekerheid. Uh, we kennen allemaal de wet van Murphy. Uh, juist op het moment dat je het niet wilt gaan de dingen verkeerd. Dat is hier dus blijkbaar uh, ook gebeurd. Maar ik denk, kijk, als je, dan, dan schaal je het zo enorm op met zo'n ook bijvoorbeeld, dat als het dan misgaat... dan gaat het ook radicaal mis. Hè? Dan heb je ook gelijk 30, 40 militairen in, in die stad zitten. Die gaan vechten. Hè? Die, die, die willen zich waarschijnlijk uit die uh, situatie knokken. Ik denk dat de marine hier geredeneerd heeft. We doen het snel, we doen het betrekkelijk onopvallend. En dat zou dan een verrassingseffect kunnen geven... waardoor de operatie slaagt. Ook daar valt iets voor te zeggen. Ja, ja um, maar op zich geseerde is regeringsgezind. Ja. Um, uh, zeer trouw aan Gaddafi, deze stad. Uh, staat, voor zover wij weten, ook vol met en luchtafweer geschud, ja. dan is het toch misschien niet zo handig... om daar dan zo even met een helikopter naar binnen te vliegen. Want uh, je wordt verwacht. M ja, nee, men ziet het. Ja, nee, ik bedoel, ook, ook als militaire deskundige uh, ver verbaast me dat enigszins. En daarom denk ik dus ook dat er contact moet zijn geweest met, met de twee, twee evacuees. En dat die hebben gezegd van, ja, ja. het is hier uh, betrekkelijk rustig. We hebben overigens wel wat verkenningscapaciteit. We, we kunnen met uh, satellieten, met, met uh, afluisterappartuur... Uh, waarschijnlijk ook via andere landen uh, wel wat informatie informatie verzamelen over de situatie. Dus nogmaals, het, het versterkt een beetje mijn mening dat men werkelijk heeft gedacht dat het er veilig genoeg was om te landen. Even naar de positie van die drie militairen, de bemanning van die helikopter dus, even naar het krijgsrecht. Zij zijn geen krijgsgevangenen. Wat, wat zou daar eigenlijk met hen moeten gebeuren? Nee, Het zijn inderdaad, uh, volgens de Conventies van Genève. want die, dat zijn dan de belangrijkste regels hè, in dit soort uh, situaties. Geen uh, krijgsgevangenen, maar de Conventies van Genève schrijven ook voor dat als er onduidelijkheid is over de oorlogssituatie, en wij zijn niet of Officieel in oorlog met Libië. Uh, dat dan militairen in alle gevallen goed moeten worden behandeld. Dus, en dat geldt uh, zeker in dit geval, waarbij het om reguliere Nederlandse militairen gaat. Hè, duidelijk herkenbaar als militairen, het zijn geen guerrilla-strijders. Ze zijn gevangen genomen door regeringsgezinde troepen. Nou, in dat geval werkt gewoon de conventie van Genève en schrijft die wet voor uh, dat ze goed moeten worden behandeld. En ook, en dat is ook heel belangrijk. zo snel mogelijk moeten worden overgedragen aan Nederland. Ja, nou, en het is sinds uh, zondag nog niet gebeurd. Nee, um, ja, nee, hoe, is... hoe zeker kunnen we ervan zijn? dat die drie jongens... ...goed worden behandeld. Nou, ik zal, ik zal even een hele kruwe redenering opzetten. Uh, het voordeel is uh, in dit geval misschien dat het Nederlanders zijn... ...en geen Britten, Amerikanen of Fransen. Ja. Want die hebben in het diplomatieke en in het oorlogsverkeer... ...een hogere, ja, het klinkt heel cru, ik weet het... ...een hogere inruilwaarde, om het zo maar te zeggen. Hè, die, die kun je langer vasthouden. Denk aan Iran bijvoorbeeld, hè, in de jaren 80. Ja, dit zijn Nederlanders. Dat is een kleiner land. En dat zou in, uh, in dit geval in het voordeel kunnen spelen. Okay. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Gaddafi nu... Ga Benadrukken dat het NAVO-militairen zijn, ja, en dan hebben we een probleem. Dank Christ Klep, Militair Historicus. Graag gedaan. Het NOS-Radio en Journal Media Overzicht. Ja, grote kop in de Telegraaf ook. Krant brengt als eerste het nieuws over de drie Nederlandse militairen. In andere gevallen van Gaddafi. Gaddafi gijzelt de bemanning marine heli. Koppte de krant in de hele dikke letters. En ook de Arab Times bericht over de drie gevangen genomen Nederlanders. Ze baseren zich op het artikel in de Telegraaf. CNN en Al Jazeera berichten ondertussen over de strijd in de plaats Brega. Hadden daar eerder vanochtend al eventjes Hans-Jaap Melissen over. Daar liep de eerste poging van het libische regime... om het opstandige oosten van het land terug te veroveren op niets uit. Dan de Statenverkiezing. Op Twitter zie je de politici in de loop van de nacht langzaam afhaken. Ineke van Gent van GroenLinks vond het om half vier welletjes. Nu naar bed. Uitkomst nog ongewiss. Morgen fijn wakker worden. Vraagt ze zich af. Ja. PVV Richard de Mos schrijft: Als coach Brabant wil ik alle acht gekozen PVV-staten leren van harte feliciteren. We zijn een factor van belang nu. Ja, en bij het ter perse gaan van de kranten eh, was er nog geen uitslag bekend. En dat zie je ook terug. Zowel in het AD als in de Telegraaf een foto van de ministers Opstelten en Roosenthal... gespannen kijkend naar de voorlopige uitslag. Ondanks mooie cijfers lijkt hun ploeg in de problemen te raken... nu het CDA veel stemmen verloren heeft. Er zijn meer sombere gezichten. In de Volkskrant een foto van de PVV-bijeenkomst... in echt vijf mannen in pak kijken naar de voorlopige uitslagen op televisie. Allemaal hebben ze de mondhoeken naar beneden. De voorlopige uitslag valt voor de partij toch wat tegen. In Noord-Holland is het eerste PVV-relletje een feit, zegt RTV Noord-Holland. Lijsttrekker Hero Brinkman vroeg alle kandidaten in een e-mail niet met de pers te praten. Maar dat bericht kwam niet bij iedereen aan. PVV'er Arie Wimboer Boer stond RTV Noord-Holland voor de camera te woord... en werd later teruggefloten door Brinkman. Volgens Boer is er in de fractie van de Noord-Hollandse PVV grote onvrede... over het voorstel van Brinkman om hoofddoekjes op termijn in de bus te verbieden. Hero Brinkman wil graag de totale dictatuur hebben in de fractie. En misschien ben ik daarom wel blij dat ik er niet in... Kom, zegt Boer, die achtste staat op de kandidatenlijst. Ook nog ander nieuws. De politie blijkt te hebben geblunderd bij de moord op topcrimineel Stanley Hilles. Liquidatie werd letterlijk voor de ogen van de politie voltrokken, schrijft de Telegraaf. Tijdens de moord zaten twee rechercheurs van de Nationale Recherche... namelijk vlakbij in een aanhangwagen verscholen. Door een reeks van fouten konden moordenaar vervolgens ook nog ontkomen. En wat doe je als je tenslotte midden in een fietstocht een lekke band krijgt... Dan bel je de fietsforce. Een vegenwacht voor fietsers F-team. Althans, als je je in Amsterdam bevindt. Stichting is opgericht door de Universiteit van Amsterdam... en leidt jongeren van 18 tot 25 op tot fietsmonteur. Allemaal hebben ze een achtergrond als dak- of thuislozen. Dat schrijft Spits vanochtend. Straks meer over de militairen die in Libië vastzitten. De stemming van Nederland. VVD. PVDA. groenlinks, D66. Het wordt... Zometeen.